3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Hovert van Brakel en Jeroen Stomport. Goedemiddag, Acta en Milleux. Zometeen nog één keertje hier in de studio. Hoe staat het ruim een jaar na de dood van Bin Laden met de terreurorganisatie Al-Qaeda? Maar eerst het nieuws met Mark Visser. Op het voorjaarscongres van de VVD hebben de leden een motie om de hypotheekrenteaftrek te versoberen verworpen. 205 leden stemden voor, 298 waren tegen. De motie was ingediend door de jongerenbeweging G500, die de aftrek wil beperken tot 33 procent. De jongeren zijn massaal lid geworden van VVD, CDA en PVDA... om de gevestigde partijen van binnenuit te veranderen. Ze mochten nu om procedurele redenen nog niet stemmen. Vanaf 1 juli mogen ze dat wel. De G500 verwachten ook op het VVD-verkiezingscongres in augustus... een ruime meerderheid te behalen. En ook wijzen ze erop dat niemand op het congres geloofde... dat Rutte de hypotheekrenteaftrek kan redden. De werkgevers hebben de afgelopen jaren achter de schermen het beleid kunnen bepalen. Dat heeft Agnes Jongerius gezegd in Amsterdam, waar ze afscheid neemt als FNV-voorzitter. Volgens Jongerius moet er tegenwicht worden geboden aan de werkgevers... die alleen zoveel mogelijk winst willen behalen. En dat kan volgens haar maar op één manier. En dat is de manier die wij vandaag moeten bespreken en besluiten. Wij kunnen het alleen als wij sterk, modern en slim zijn. Nogerius is doeld onder meerdere... De volgende bericht, sorry, deze tekst klopt niet, helaas. Het Openbaar Ministerie vervolgt een gynaecoloog... van het Westgries vas Gasthuis in Horen. Hij wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel... aan een moeder en van dood door schuld van haar baby. Kind overleed, twee dagen na de bevalling in 2009. Volgens de OM waren er afspraken dat er een keizersnede zou worden uitgevoerd als de bevalling te lang zou duren, maar gebeurde dat niet. De gynaecoloog wordt verweten dat hij een risicopatiënt heeft achtergelaten en naar huis is gegaan zonder duidelijke opdracht aan de verloskundige.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 Het weer dan nog. Vanavond is het overwegend droog. In het noordwesten van het land is er kans op een regenbuitje. Morgen grijs en regenachtig. Het regent langdurig dan, met slechts af en toe een enkele droge periode. En de temperatuur die komt uit op ongeveer 17 graden. Na morgen overwegend droog, met kans op een enkele bui. De temperatuur loopt langzaam weer wat op. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A12 Utrecht richting Den Haag. De weg is tijdelijk dicht tussen Zoetermeer en Nootorp. Er staat nu 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag. Het kwartje van Kok, weet u nog, is terug. Geert Wilders zet het op de agenda. En het liep allemaal wat uit, maar ze zijn dan echt begonnen. hoor. Wilma Borgman is er nog steeds bij, bij de VVD in Den Haag. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. De VVD is bij in Den Haag. We zijn er al een paar keer geweest. Mark Rutte, hij stond gepland voor half drie... maar het is wat later geworden, Wilma Borgman... Ja, het liep allemaal wat uit. En dat was misschien ook niet zo verwonderlijk. Want ze hadden eigenlijk maar anderhalf uur gepland... voor het uh, plenaire gedeelte. Voor het gedeelte dat alle leden in de zaal zitten en worden toegesproken. Dat was anderhalf uur gepland. Dat was een beetje krapjes. Maar om drie uur, daar was hij dan toch... begeleid door de muziek van Coldplay. Dat doen ze geloof ik al jaren bij de VVD. Um, kijk, en, en het, uh, um, Rutte had wel wat te verdedigen natuurlijk. Er werd wel met veel spanning uitgekeken naar zijn toespraak. Want um, het kabinet heeft er anderhalf jaar gezeten. Heeft het kabinet eigenlijk wel iets voor elkaar gekregen. Nou, zeker wel, zei nee, geen... de VVD-leider. Nee. Hij is trots op wat hij heeft bereikt. Um, er is bijvoorbeeld, uh, er zijn nu veel minder ministeries, er is minder papierwerk, zei Rutte. Uh, hij moest ook iets zeggen over Europa. Hij kreeg bijvoorbeeld deze week het verwijt van CDA-leider Siebrand Buma, dat hij in Europa twee gezichten laat zien, eentje voor binnenlands politiek gebruik. Um, dat laat zien dat de VVD niet zo pro-Europa is, maar als hij dan Angela Merkel tegenkomt, dan is Rutte wel heel erg pro-Europa.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 Achter de dijken. Het beste voor Nederland, dames en heren, is een Europa met veel meer Nederland. Met veel meer VVD. Dat is dus de verdedigingslinie die uh, Rutte kiest in de aanloop naar de campagne. Dat, uh, dat lijkt me wel duidelijk. Laten we even een stukje gaan meeluisteren, want hij is nog niet klaar. Hij staat nog op het podium. Laten we even een stukje meeluisteren. Dat is we straks zien in ons verkiezingsprogramma. Applaus, er wordt heel veel geapplaudisseerd voor deze politiek leider. Want ik sta ervoor dat werken loopt. Dat ondernemerschap de motor is van onze economie. Dat onderwijs iedereen de kans geeft om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En dat het verstikkende vangnet van hulpverlening van het zieligheidsdenken, plaatsmaakt voor een systeem gericht op wat mensen wel kunnen. En dat is hard nodig, want wie dat niet doet, die neemt mensen niet serieus, die schrijft mensen af. En dat zullen wij als liberalen nooit doen, dat zullen wij als VVD nooit doen. Had, uh, eigenlijk had de VVD de campagne uh, liever pas begonnen op uh, 28 augustus. Dan kon er een korte, krachtige campagne worden gevoerd, uh, zo dachten de liberalen. Uh, maar je hoort het al aan de speech van Rutte. Hij staat toch echt al een beetje in de campagnestand. Uh, zijn speech stond uh, ongeveer een half uur gepland. Ik stel voor dat we uh, aan het einde van zijn speech even de mooiste fragmenten laten horen. Uitstekend idee. Wilma Borgman, want uh, geen fans van uh, premier Rutte volgens mij hier in de studio... Of ja, gaan we het niet, daar niet over uh, hebben? Uh, niet, nee, uh, het is, oh, er is, niet, nog, geen, is er nog geen haters hoor. Ik nee. Ik oh, kan wakker maken, nee. Oké. Okay. Oh. Ja, oh. Nou. Ja, maar vriendelijke man, ongetwijfeld. <laughs> nog Goed, een uh, keertje goeie zijn ze hier, uh, live. Akda en de munnik. Ik geloof hier voor jou, mannen <laughs> man, toch? Ja. ja, speciaal voor de premier. Oké. Okay. De hier voor jou. Lijkt of ik, lijkt soms of ik, lijkt of ik altijd, lijkt of ik. Soms of ik altijd weer met mijn rug naar het vuurwerk. Sta. Zeg me wanneer dan, zeg me wanneer je dat dan zag. Zeg me wat je zang Ik ben niet echt aardig, ik ben niet eens leuk of charmant. Ik denk dat niemand me mag. Ik heb geen idee wat ik doe mijn lieve luid. Kom pas te hulp als het overbodig is. Ik, ik heb geen snuiven gespaard. Ik ben de zonde niet waard. En ik denk zelfs als het niet nodig is. Maar ik ben hier voor ik ben hier voor wat jij mag. Ooit was ik alles wat je nu niet ziet. Maar je zag me nooit. Ik heet betrouwbaar. Ooit was er zorgzaam en zacht. Ik vraag me niets dat verdriet. Op alles wat ik dan zag. Je gaf een ander, je lacht. Bij jouw is vriendelijkheid een soort gebrek. En ik ben hier voor je wil niet je leuk, je wilt fouten. Wat gemeen is een stout. En ik leer langzaam lief, maar ik ben niet gek. En ik ben hier voor. Ik ben geworden wat jij waard. Van de klas, maar lieg me nog een keer, smeek nog eens om de jongen die ik ooit was. Lijkt of ik lijkt soms of ik altijd weer met berucht naar het vuur werd staan. Ja, nee, je ja, ik, ik, ik stond in de stand dat er nog ja, iets van. Ja. ja, wij zijn televisie gewend. Thomas Acta, Paul de en David Middelhof. Dank ja. jullie wel dat jullie hier waren. Dank u wel, graag gedaan. Prachtig. Prachtig. Heel mooi. We gaan uh, tennissen. Nou, wij niet natuurlijk. Mark Brasser kijkt ernaar. En de dames die het doen, uh, noemen we Mark. Hoe heet ze ook alweer? Nadia Petrova en oh, ja. Ursula Radwanska. Petrova uit uh, Moskou, 29 ja. jaar. Ja, Radwanska, 8 ja, jaar ja. jonger. Zij komt uit uh, Krakau geboren in Duitsland, maar uh, uit Krakau-Polen dus. Ja, gelijk opgaande strijd. 4-4. Petrova serveert. 40-15 voor. Het is een, een aardige finale. Het is goed om te zien in ieder geval dat Radwanska, die voor het eerst in de finale staat van een WTA toernooi, ja, dat hij goed mee kan met Petrova. Je ziet nog wel eens speelsters die dan voor het eerst in een finale komen. Meestal zijn dat dan wel grotere finales. Maar goed, dat die toch he, wat zenuwen, wat onwennig beginnen. We moeten wennen aan zo'n finale dan en wat er allemaal omheen gebeurt. Nou, daar lijkt Radwanska niet zo heel veel, uh, ja, niet zo heel veel problemen mee te hebben. Ze speelt, ze speelt goed. Ze moet uh, proberen dat, dat, dat baseline spel, dat krachtige baseline spel van Petrova moet ze zien te ontregelen. Af en toe een bal er tussendoor. Ze is vrij handig, die Radwanska op gras. Ze beweegt goed. Ze is, is, is klein, of, of nou ja, in ieder geval niet, laat ik zeggen, niet zo groot. Dat is op gras toch wel een voordeel. Dan beweeg je wat makkelijker. Het is een goede dubbelspeelstrook. Ze is handig. Dus ze kan ook corrigeren als de bal, ja, een, een, een, raad, een rare stuit krijgt, zeg maar, door dat gras. Dus ze doet het eigenlijk kortom. In haar eerste WTA-finale doet, uh, doet ze het helemaal niet zo slecht. Petrova, moet ik zeggen, vind ik niet heel erg bijzonder. Die heb ik gisteravond nog zien spelen tegen Kirsten Flipkens. Ja, toen domineerden ze echt in de partij, domineerden ze echt in de rallies. En dat, uh, ja, dat, doet ze nu nog niet echt. Ze de service game haalt wel moet ik zeggen, de service game binnen en komt dus op een 5-4 voorsprong. Maar het niveau bij Petrova dat moet nog wel omhoog. Ze speelt wisselvallig, heeft misschien wat te maken met omstandigheden eerder al gezegd. Het waait, het, het waait hard in het Rosmalen. Maar goed, daar hebben beide speelsters natuurlijk last van. Negen games gespeeld in de eerste set in deze finale van de Unicef Open. Nadia Petrova leidt met een 5-4 tegen Ursula Radwanska. Mark Basser, dankjewel. Ja, wat is er van Al-Qaeda over na de dood van Osama Bin Laden? En hoe ging dat vorig jaar? Bin Laden is dood, <coughs> pardon. En regelmatig komen we berichten tegen dat Amerika weer een topman heeft doodgeschoten. Wat is er over van Al-Qaeda? Kern Al-Qaeda in Pakistan en Afghanistan kunnen nu bijna niks meer. Hè? En heel veel aanvallen, dat wel. Goed, um, we gaan erover praten met Edwin Bakker. Goedenavond, goeiedag, Edwin. Goedemiddag, Directeur natuurlijk van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. Um, is Al-Qaeda nog uh, gevaarlijk? Nou, kern-Al-Qaeda is niet meer heel erg gevaarlijk. Uh, de leiders daarvan <coughs> hebben grote problemen. Ze moeten elke dag vrezen voor hun leven. Onbemande vliegtuigen die, nou het lijkt soms wel wekelijks, een leider uitschakelen. Ze hebben grote problemen om geld uh, te krijgen voor acties, voor zover ze al iets zouden kunnen ondernemen. Maar tegelijkertijd hebben ze wel uh, een aantal organisaties in andere delen van de wereld... die in ieder geval hun naam gebruiken, die ze ook deels steunen... maar waar ze heel weinig controle over hebben... Ja, misschien nog wel het belangrijkste is dat, hoewel ze heel weinig kunnen, dat die naam al Qaeda nog wel steeds heel veel waard is, heel veel ontzag en angst uh, uh -huh. teweeg brengt. Dus het is vooral de naam Al Qaeda die, die over is. Dan kun je zeggen, het is een sterk merk? Het is ja, helaas een, ja. uh, een sterk merk. En met name in Amerika is het toch nog iets wat, wat uh, dagelijks uh, de, de veiligheidsagenda uh, bepaalt. Ja, er zijn er denk je ook veel um, groeperingen, mensen afzonderlijk, die. Uh, zich uitgeven voor iemand uh, van Al-Qaeda... maar er eigenlijk helemaal geen banden mee hebben? Nou, we zagen, wat was het eerder deze week? Uh, natuurlijk, een paar weken geleden in Toulouse in ja. Frankrijk. Een man die uh, ook claimt uh, met Al-Qaeda verbonden te zijn en daar een aantal mensen doodschiet. Uh, maar we zagen vorige week een verwarde man die daar een, een mislukte bankoverval mee bezig was. En op een gegeven moment denkt ik, uh, ik zit hier vast, ik, ik noem die naam maar. Misschien dat dat uh, uh, wat uh, ontzag uh, teweeg brengt. Dus je ziet allerlei groeperingen met die naam uh, aan de haal gaan. En soms ook wel overheden die denken: van nou, als ik wat Steun van de Amerikanen wil hebben, moet hm. ik toch zeggen dat ik een probleem met Al-Qaeda heb. Dan komt het geld wel binnen. Ja, ja maar ja. als je als je nou laten we zeggen, iets, iets slechts wil gaan doen op het gebied van terrorisme, dan uh, ja, dan. En uh, je zegt ik ben van Al-Qaeda, nou maak dan je borst maar helemaal nat, natuurlijk, als de autoriteiten uh, moeten gaan, uh, gaan uh, handelen. Ja, ja, het heeft twee effecten. Het heeft, een nadeel. Het, het, het heeft zeker een nadeel, want Met name de Amerikanen zijn natuurlijk heel erg nog geobsedeerd door deze organisatie en de naam. Dus je hebt het hele apparaat op je dak. Maar dat zou je waarschijnlijk anders ook wel hebben, zeker als je meer dan een dreiging uit... Uh, maar het effect, en daar is het toch vooral om te doen... en sommigen zijn ook bereid hun leven daarvoor te offeren... Uh, het effect dat die naam Al-Qaeda teweeg brengt... bij het publiek, in de media, en de politiek, is zo enorm... Dat, uh, dat die merknaam nog wel een hele tijd uh, gebruikt zal worden. Maar we praten nu heel erg over uh, mensen die het merk Al-Qaeda gebruiken. Hè? Maar hoe sterk is het merk nog aan zich uh, vanuit zichzelf? Is, de, is het nog een gevaarlijke organisatie? Nou, ik, zou, ik denk dat we uh, uh, ook heel duidelijk moeten durven zeggen dat in de afgelopen tien jaar er heel veel, met heel veel succes uh, die organisatie is aangepakt. Die leiders, daar is echt heel weinig van over, zeker als we het vergelijken met, met tien jaar geleden. Dus de capaciteit om bijvoorbeeld vanuit Pakistan of Afghanistan allerlei grote ingewikkelde uh, operaties uit te voeren, die is echt uh, heel erg beperkt. Af en toe wordt het weer wat sterker, wat zwakker, maar het is toch een groep die dagelijks voor zijn leven moet vrezen. En uh, dat mag, moet zeker ook benadrukt worden. Maar ja, tegelijkertijd zien we in, in Jemen, in Somalië, in uh, Noord-Afrika allerlei groepen die toch ook weer met regelmaat van zich laten horen. En het zijn met name die regionale groepen die nu eigenlijk het beeld van Al-Qaeda vormen. Ja, en niet meer Ben Laden dus, hè? Die, uh... Dus vorig jaar, dat schoot werd er ruim een jaar geleden. Had u eigenlijk gedacht dat die ooit nog gepakt zou worden? Nou, ik, ik, ik heb, er werd altijd gevraagd waar is hij eh, ja. en ik dacht dat hij al overleden zou zijn. Ik had het idee dat hij uh, een natuurlijke dood gestorven zou zijn. En, en dat iedereen de baan had om daar verder niks over te zeggen. Om die mythe in stand te houden. Maar dat hij um, vlak of in het hart van Pakistan vlakbij de hoofdkwartieren van uh, het leger van Pakistan in een luxe villa zou zitten. Dat, had ik, <laughs> ja, dat, dat, dat was toch eigenlijk wel um, heel opvallend. En uh, ik denk dat uh, de Amerikanen nog steeds aan het uitzoeken zijn hoe dat heeft kunnen. Ja. ja Dat was een grondgevecht. Hè. Uh, tegenwoordig worden die drones ingezet hè, om terroristen uit te schakelen. Steeds meer. Obama heeft daar zelfs uh, op een dinsdag zit hij uh, de ene en de andere te ondertekenen, begrijp ik, het uh, decreet. Uh, wat vindt u van, van die aanvallen met die drones? Nou ja, er zitten twee kanten aan. Het is uh, zeer effectief in de zin ja. uh, dat het de leiders daadwerkelijk uitschakelt en degene die over zijn ontzettend bang maakt uh, dat zij uh, gezien worden en, en ook uh, ja. hetzelfde lot ondergaan. Dat dus zijn het is, onbemande uh, vliegtuigjes, he? om het even... Uh, ja, onbemande uh, vliegtuigjes kunnen behoorlijk groot zijn overigens. Er zitten hele zware wapens soms aan, uh, precisiewapens, uh, maar dan komen we toch bij een ander probleem. Ze zijn wel heel precies, maar niet precies uh, genoeg of niet 100%. Dus er komen af en toe mensen weer om die helemaal niks met terrorisme te maken hebben. En dan zelfs als die leiders worden ge geraakt, uh, dan is de vraag van uh, wie heeft bepaald dat dit de leiders zijn? Uh, uh, is daar heel goed naar gekeken? Het is toch een soort manier van uh, het, het, uh, een, een soort doodstraf, zonder dat daar een rechtspraak aan vooraf gaat. Dus daar zitten toch ook nog wel wat ethische en juridische bezwaren aan. Ja, dat dat brengt me toch nog even weer dan bij Bin Laden. Uh, want iedereen kent de beelden van president Obama aan het Witte Huis, met zijn veiligheidsadviseurs mevrouw Clinton daarbij. Die kijkt naar die actie in Pakistan. Waar, zou u het beter hebben gevonden als hij voor de rechter was gebracht, uh, Bin Laden? Ja, ik, ik, ik, nou, ik denk dat dat een heel groot risico was geweest. We hebben de afgelopen weken kunnen zien hoe Noor, Noorwegen, de perfecte democratie, worstelt met uh, het, de, de, het berechten van Breivik. Uh, er zitten zoveel, uh, uh, zoveel mensen daar verschillende belangen. Uh, de slachtoffers, uh, de, de, de persoon zelf, die ook probeert dus voor die rechtbank nog eens een keer zijn standpunten te voor het voetlicht te brengen. Nou, al dat soort dilemma's waren natuurlijk in een veelvoud uh, veel groter geweest uh, als uh, Osama Bin Laden in Amerika bijvoorbeeld voor de rechter had moeten verschijnen. Ik had het ook nog niet zo snel zien gebeuren. Dus ik denk dat uh, heel veel mensen er vrede mee hebben dat het gegaan is zoals het gegaan Zeker, is. Zeker, maar het, het zou, laten we zeggen, de, de mythe om hem heen uh, hebben kunnen doen afbrokkelen als hij als gewoon mens voor een rechter had gestaan. Ja, ligt er een beetje aan hoe hij daar dan had gestaan. Uh, die breivik maakt zich in ieder geval in mijn ogen, en ik denk in de ogen van velen, uh, ja, bekend toch als een, als een, als een nou ja, uh, iemand die, die in ieder geval weinig mensen zal inspireren om hem te volgen. Bij Osama Bin Laden ben ik daar nog niet zo zeker van. Dus die voor hetzelfde geld had hij daar ja. een hele goede show neergezet. Uh, nou, ik denk dat de mythe van Osama Bin Laden uh, deels ook door hemzelf uh, is aangetast. Door in een heel luxe huis te zitten, uh, video's van zichzelf te bekijken. Uh, en daar nog bovendien nog eens een keer uit ijdelheid. Ze baart uh, zwartvervend. Uh, dat die mythe van de strijder met zijn kameraden in het Tora Bora-gebergte. Uh, die is weg. Hij is niet met de Kalashnikov in de hand uh, in de bergen gestorven. Maar in een luxe huis in een suburb in, uh, in Pakistan. Dus uh, die mythe is daarmee ook al gelukkig uh, deels. Er niet nu de vraag die er nog overblijft, misschien. Is er in Nederland nog dreiging uh, van aanslagen door Qaeda? Nou, ik denk Zijn dat je, het nou, we zijn zeker uh, een, een doelwit voor islamisten, dus in brede zin mensen die het Al-Qaeda gedachtegoed op een of andere manier ondersteunen of, of daarmee verwant zijn. Uh, afgelopen vrijdag, uh, gisteren, is er nog een brief naar de Kamer gestuurd waarin duidelijk is dat de dreiging op dit moment beperkt is. Maar dat wil niet zeggen dat er niet dreigingen, he, dus die dreiging is niet concreet. Maar er worden wel dreigingen geuit aan het adres van het Westen. Uh, en soms wordt Nederland ook genoemd op websites. Dus wat dat betreft um, geen concrete dreiging. Maar Nederland is wel in beeld als een land dat uh, actief betrokken is... bij de strijd tegen terrorisme in Afghanistan zit. Um, Pro-Israël is en, en ook met Amerikanen vaak optrekt. Edwin Bakker, hartelijk dank. Directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer.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 than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a ball from the rock and not a dime till I made it again. Everybody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 Shuka Hill Gang, Rappers Delight. Jeroen, uh, uh, te laat, tenzij je er nog een toevoeging uh, bij hebt. Uh, deze, nee, uh, helemaal niks. muzikale ode. Ik kan hem bijna helemaal mee rappen, maar dat we maar niet. Is genoeg. dat nou, ja, oh. ja, dat moest je kennen hoor, vroeger. Goed, Goed. nou dan gaan we Goed. kijken. Uh, zeker, Gio Lippens. Kopgroep. Vier vrouwen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Amy Pieters en Lucinda Brandt. En die bepalen hier het Nederlands kampioenschap. Ja, Het is niet anders, het is uh, niet echt uh, avontuurlijk wat er nu gebeurt. Uh, die vier vrouwen die op kop rijden en inmiddels al twee minuten 40 seconden voorsprong hebben op een eerste peloton. En dan zagen we zojuist bij de doorkomst na vier ronden. Dat Sanne van Paassen, we kennen haar nog van het veldrijden, ja. vorig jaar rest van de Wereldbeker in het veldrijden. Dat die probeerde de boel uit elkaar te trekken daar. Maar Van Paassen weet dat ze zich relatief rustig moet houden omdat zij twee ploegenoten daar voorin heeft zitten, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Ze zal zeker de concurrentie niet naar dit kwartetje aan de kop uh, proberen toe te rijden. Dus Van Paasen probeert de zaak uit elkaar te trekken. En misschien wel in er eentje. In ieder geval achter die kopgroep uh, aan te rijden. Om nog voor een ereplaats te gaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand in staat zal zijn om in er eentje het gat dicht te rijden met de kopgroep. Loes Gunnewijk, ik zei het al. Zij kan het tempo van het peloton zelfs niet bijbenen. Van het eerste peloton. En uh, rijdt op vier minuten. En, vijf seconden. en dat is toch misschien wel een slecht voorteken voor de Olympische Spelen van Grunewijk. Want zij is inmiddels al geplaatst voor die Olympische Spelen. Mag daar de wegwedstrijd gaan rijden. Vos en Van Vleuten uiteraard ook. En het is toch wel vreemd dat zij dat tempo niet kan bijbenen... van de concurrentie van de eerste dames in de achtervolging. Een tweede peloton rijdt daar dan weer achter op 4 minuten 45. En dan hebben we ook nog een derde peloton. Maar daar zitten alle kanslozen bij. Wat dat betreft is het een slagveld hier op dit Nederlands kampioenschap. Nog steeds onder mooie, maar wel drukkende omstandigheden. Want het is warm en een beetje broeierig hier in Kerkraden. En dat met die vier klimmetjes per ronde. Dat maakt deze koers bij de dames verschrikkelijk zwaar. Vier dames aan de leiding, 2 minuten 40 voorsprong. Lucinda Brand, Amy Pieters, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Rosmalen. Einde van de eerste set verlieten we jou Mark Brassen. Hoe is het ja, afgelopen? Ja, bij een stand van uh, 5-4, in het voordeel van, uh, van Petrova. Toen had ik een heel mooi verhaal dat die Radwanska uh, goed speelde, goed bijbleef... en eigenlijk uh, ja, redelijk volwassen speelde, voorheen uh, oogenschouw genomen... dat het haar eerste WTA-finale is. Maar ja, toen kwam de tiende game, daarin serveerde Radwanska zelf. Ze kwam 15-0 achter ja, en toen zag je toch iets wat misschien wel weer een uiting is... van die onervarenheid. Ze zat in de rally, maar speelde dan een dropshot. Uh, ja, uh, dat is natuurlijk een hele risicovolle slag. Uh, hij mislukte ook. Het werd 0-30. De druk kwam erop bij Radwanska. En ze leverde op love, leverde ze haar service in. En daarmee verloor ze de eerste set dus met 6-4. Het zijn die kleine momentjes. Heel vaak gezegd al door onze commentatoren. Die belangrijke momentjes aan het einde van een set. Als het spannend wordt. Als de druk erop komt te staan. Ja, dan moet je er uh, mee om kunnen gaan. Dan moet je er staan. Dan moet je de juiste keuzes maken. En geen gekke dingen doen. Ja, Radwanska die deed wel iets geks. Die speelde dat dropshot. Ja, als het lukt is het natuurlijk geweldig. Maar... Uh, bij deze stand. En onder deze uh, druk en in deze fase van die eerste set is het misschien niet zo heel erg slim om te doen. Ja, het mislukte dus ook en daardoor verloor ze die, die eerste set met, uh, met 6-4. En dan zie je toch ja, uh, het, het, het, het vertrouwen bij Petrova. Die, die, die weet hoe ze aan het einde van zo'n set moet spelen. Zoveel ervaring heeft een 29 jarige Russin. Uh, 22 e uh, al, WTA-finale. Ik zei het al eerder. Uh, heel veel meegemaakt al in haar carrière. Ze dus is dan op zo'n moment mentaal ietsje sterker. Zeg zegt natuurlijk niks over het uh, vervolg van de partij. Het is zaken aan Radwanska, om ja, toch dat goede gevoel... wat ze in de eerste negen games had in de eerste set... om dat mee te nemen naar deze tweede set. Ze serveert inmiddels Radwanska, staat 2-1 achter in de tweede set. Het kwartje van Kok, misschien zegt u dat nog wat. Het kwam in de jaren 90, begin jaren 90 als extra accijns op de benzineaccijnsen. Uh, CDA heeft jarenlang geroepen dat dat kwartje terug moest naar de burger. Toen werd het stil, maar nu is het kwartje terug via PVV-leider Wilders. Hij zegt vandaag dat we het terug moeten krijgen. Het wordt zelfs een van de punten uit het PVV-verkiezingsprogramma. Geert Wilders. Dat kwartje van kok, dat is tientallen jaren, zou dat tijdelijk worden ingevoerd. Ja, dat is nooit teruggegeven, dat is pure diefstal. Dus eh, ik vind dat dat eindelijk eens tijd wordt om dat terug te geven. Dat kan ook, dat kan je ook financieel keurig dekken. Eh, door iets meer te snijden op ontwikkelingshulp, 4 miljard wat mij betreft. Nog meer van Europa af te halen, eh, subsidies, eh, ambtenaren, dat kan allemaal. We moeten Nederland niet de lasten verzwaren voor de hardwerkende Nederlander, maar ze juist verlichten. Maar het is natuurlijk ook een economische crisistijd. Daar bent u denk ik wel uh, met iedereen het over eens. Is het dan wel tijd voor cadeautjes? Nou, nogmaals, die cadeautjes die worden gedekt. Het zijn geen uh, blanco uh, cheques. En ik denk, de PVV denkt dat in een economisch moeilijke tijd moet je de economie niet kapot gaan bezuinigen... omdat Europa dat eist, omdat Brussel dat wil. Nu uh, gaat het over de automobilist als het gaat om dat kwartje van kok. De accijns op benzine uh, wordt dan teruggegeven als het aan uh, u ligt. De automobilist, dat is toch een thema van de VVD? Probeert u nu de VVD-kiezer hiermee naar u toe te trekken? Nou weet u, uh, natuurlijk uh, staat uh, die automobilist ons uh, heel na aan het hart. Maar die onbelaste reiskostenvergoeding die wij niet uh, willen uh, afschaffen zoals uh, de VVD en het CD66 en de GroenLinks de Kunduz-coalitie wel wil. Ja, die raakt ook de treinreiziger keihard. Dat is iedereen, of je nou met de auto of met de trein naar je werk gaat. Maar zeker, waar Rutte roept dat hij zo opkomt voor die hardwerkende Nederlander, voor die automobilist, laat hij het keihard afweten, pakt hij ze twee keer in een portemonnee en ja, wij willen dat terugdraaien. En ik vind dus eigenlijk ook dat de heer Rutte eigenlijk de man is met twee gezichten. Een beetje de Dr. Jekyll en Mr. Hyde van de Nederlandse politiek. Met een glimlach roept hij overal A, maar hij doet B. Hij zegt bijvoorbeeld ook, ja, ik wil geen soevereiniteitsoverdracht in Europa. En ondertussen tekent hij het ESM-verdrag... waar we voor 40 miljard dadelijk in de boot gaan... voor landen als Griekenland, als Portugal, als Spanje dadelijk. Ja, wie gelooft de heer Rutte nog? Hij moet oppassen dat hij van een betrouwbaar premier dadelijk geen onbetrouwbare politicus wordt. Want hij roept aan en hij doet B, het is een man met twee gezichten. Is het al zover dat hij een onbetrouwbaar politicus is voor u? Nou, um, zover wil ik niet gaan, maar um, de kiezer is niet gek. En de kiezer gelooft dat als Mark Rutte altijd met die glimlach... en natuurlijk mag je lachen, daar heb ik op zich geen problemen mee... maar als je bij de glimlach zegt, ik kom voor u op... Um, u bent de hardwerkende Nederlander. En ondertussen, als de camera weg is... pak je hem zijn onbelaste reiskostenvergoeding af... Uh, verhoog je het eigen risico... Uh, zorg je ervoor uh, dat de BTW omhoog gaat... ja, dan ben je onbetrouwbaar. Heeft u dat nog nooit gedaan? Doet u dat ook nooit? A zeggen en B doen? Nou, in de politiek uh, hoop ik uh, dat ik dat inderdaad niet doe. Uh, sterker nog, de PVV wordt eerder verweten dat wij altijd doorgaan op de standpunten die wij inzetten. Maar voor de vorige verkiezingen zei u AOW-leeftijd, daar moeten we niet aan gaan komen. Toen was de verkiezing voorbij en toen zei u van ja... Oké, okay, we gaan wel zaken doen met het kabinet. En die AOW-lijst is wat ons betreft niet helemaal heilig meer. Dat is toch ook A zeggen en dan uiteindelijk B doen? Zeker. Dat is op het moment dat je, daar heeft u gelijk in, op het moment dat je inzet om te gaan regeren, dan zal je op zijn tijd compromissen moeten sluiten. Dat, dat hebben wij ook gedaan. Dat hebben we met de AOW gedaan. En gelukkig zijn we nu in een omstandigheid dat we in ons verkiezingsprogramma de AOW weer gewoon op 65 kunnen laten staan. Maar dat is iets anders dan dat je opkomt voor het, het, ja, het verbeteren van de economie en een economische crisis. Dat je zegt opkomt voor die hardwerkende Nederlander. Dat je suggereert dat je op geen enkele manier soevereiniteit overdraagt voor de verkiezingen. En tegelijkertijd, ja, het is nog niet eens 12 september, de campagne is al begonnen. En Rutte doet het tegenovergestelde. Ja, dan zeg ik: pas op met uh, je uh, betrouwbaarheidsimago, uh, want dat uh, bladdert heel snel af. Geert Wilders, verkiezingscampagne is begonnen. Hij sprak met verslaggever Marcel Bril. Bijna twee over half uur. Mark Visser met het nieuws. Bij de VVD zijn ze bij elkaar. De premier Mark Rutte, die belooft dat als de VVD het voor het zeggen krijgt, hij een aantal maatregelen uit het akkoord over de begroting voor 2013 zal vervangen. En Rutte zei dat op het VVD-congres in Den Haag. Zometeen verslaggever Wilma Borgman, die bij de speech voor Rutte is geweest. Van Rutte is geweest. Morgenmiddag om drie uur, daar wordt bekend wie de nieuwe president van Egypte wordt. strijd om het presidentschap gaat tussen Mohamed Morsi, van de moslimbroederschap, en nou premier Ahmed Shafik. Ze hebben allebei de overwinning geclaimd. De uitslag,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 En de nieuwe Griekse premier Samaras heeft een geslaagde oogoperatie ondergaan. Ingreep was nodig omdat ze netvlies losliet. Samaras mag morgen weer naar huis. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Aan WB Verkeersinformatie. De A12 Utrecht richting Den Haag is dicht tussen Zoetermeer en Noodorp. Heeft te maken met een aanrijding waarbij ook een motorrijder betrokken is. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Tussen Blijswijk en Nootorp staat inmiddels 6 kilometer. Verkeer uit omgeving Utrecht richting Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam. Over de A20 en de A13. Ook een aanrijding op de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat tussen Driebergen en Maarsbergen 4 kilometer. En daar is de linkerrijstrook ook dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het festivaltentje is deze middag opgezet in Middelburg. En we zijn nog steeds bij de damesfinale van het tennistoernooi in Rosmalen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Govert van Brakel en Jeroen Stomporst.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 van Ellen Clark. Let's some air in. De premier heeft twee gezichten. Zij is een opponent Geert Wilders van de PVV zojuist. Mark Rutte is uh, met zijn congres bijeen in Den Haag. Wilders, Wilma Borgman had het ook over het kwartje. Het kwartje van Kok, dat moet terug. Die benzineaccijns, je weet wel. Nou, zijn al die kwartjes gevallen daar? Nou, één kwartje is wel gevallen nou, omdat er verkiezingen zijn binnenkort. Want uh, wat heel duidelijk is, is dat deze VVD-leider in de campagnestand uh, staat. Uh, en hoewel hij de naam van Wilders niet noemde, reageerde uh, Rutte wel op de kritiek uh, die Wilders net uitsprak. Want die kritiek hoor je hier ook wel hoor, bij uh, de doorsnee VVD'er. Want die moet ook helemaal niks hebben van die btw-verhoging of van die uh, tax. En Rutte beloofde dat uh, die maatregelen worden teruggedraaid uh, in het verkiezingsprogramma... Dat op 6 juli wordt gepresenteerd. Uh, Rutte moest in de verdediging, dat deed hij dus. Hij had een hele lijst gevonden van allemaal dingen... die dit kabinet wel degelijk heeft bereikt... in die anderhalf jaar die het uh, heeft gezeten. Uh, maar hij ging niet alleen in de verdediging, hij ging ook in de aanval. Rutte haalde hard uit naar partijen die kritiek hebben op bezuinigingen... maar die in hun eigen programma's de bezuinigingsbedragen... wel gewoon meenemen. Luister maar. Maar nog erger, dames en heren... zijn partijen die hun ongelijk nooit zullen toegeven. Die blijven leven in een tijd van behoudzucht, verworven rechten en potverteren. Soms, dames en heren, als ik zwaar getafeld heb, stel ik me wel eens voor wat er gebeurt als Nederland na de verkiezingen in handen zou vallen van de pessimisten, de socialisten, de weglopers. Ik schrik dan zwetend wakker omdat ik Emiel Roemer in de toortje zie zitten. Ja, u lacht.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 Ja, en hier is toch duidelijk te horen welke toon de VVD zal kiezen... in de campagne in de richting van 12 september. Ze gaan voluit in de aanval richting Emiel Roemer en zijn SP. Borgman, dankjewel. Ja, honderden studenten in Groningen dreigen hun kamer kwijt te raken... zegt de Groninger Studentenbond. Is nieuw uh, gemeentebeleid om de overlast van studenten in de stad tegen te gaan... Aline de Gras, voorzitter van de Groningen Studentenbond. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, toch even in een paar zinnen: wat, wat is daar aan de hand? Er gaat niks boven Groningen en de overlast, begrijp ik. Uh, ja, nee, het, het klopt, er gaat niets boven Groningen. Uh, wat alleen wel zo is: de 15% norm is uh, enkele jaren geleden al ingevoerd. Wacht even, het is, dat is wel... wat is dat voor een norm? Geef ze aan wat, wat daarmee bedoeld wordt dan? Uh, die norm houdt in dat er uh, nou ja, in, een, in een hele straat 15% aan kamerverhuurpanden met drie of meer bewoners uh, mag zijn en met vier of meer verhuurbare kamers. Uh, nou ja, deze norm was een paar jaar geleden al uh, ingesteld en ze uh, mm. zijn voldoende dus ook bezig met het naleven daarvan omdat er nogal wat illegale kamerverhuur is. Namelijk van mensen zonder uh, onttrekkingsvergunning. Uh, ja, het is eigenlijk zo dat wij sinds begin van dit jaar uh, in contact kwamen met enkele studenten die uh, te horen kregen dat zij uh, dan waarschijnlijk aan nou. hun pand. Want dan zijn ze boventallig, boven de 15 procent. Dat klopt. Ja. ja, dan moeten ze weg. Ja, dat is de regel. Dat, uh, dat, dat is mijn uitspraak en daar <laughs> ja. moet ik mee doen, zegt de uh, BMW van Groningen. Uh, ja, klopt, maar het probleem is echter wel, uh, kijk het, li het lijkt nu heel erg negatief uh, richting de gemeente, maar het grote probleem is echter dat er heel veel kamerverhuurders zijn uh, die heel bewust niet de onttrekkingsvergunning aanvragen. En op die manier zijn zij eigenlijk perso de personen die de studenten duwen. Maar waar, waar wordt de lijn dan getrokken? Wie moet er weg en wie mag er blijven? het uh, is dus eigenlijk, ja, want in sommige uh, straten is die 15% norm nog niet bereikt. Uh, dan geldt eigenlijk gewoon het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. Dus stel dat er in een bepaalde straat nog zeven uh, woningen zonder onttrekkingsvergunning zijn. En er is nog ruimte voor die drie huizen. Ja, goed, dan zullen die eerste drie huizen die onttrekkingsvergunning krijgen. Ja, nou ja, je kunt ook zeggen, ja, dat, dat, dat weet je, ik hamer een beetje op, dat is de regel. Dan kun je nou ergens anders misschien een plekje vinden in Groningen. Andere ja, woningen? Ja, ja. Ja, en dat is op zich ook wel, kijk, dat is wel weer jammer. Uh, het is 9 van 10 keer natuurlijk wel de verhuurder die, uh, als hij die vergunning niet heeft aangevraagd, zelf ook verantwoordelijk is voor het hm. zoeken van vervangende woonruimte. Maar het is uiteraard natuurlijk wel jammer voor de studenten die, die, uh, die daarmee worden geconfronteerd. Maar is het meer dan jammer? Zitten is, uh, is er nog financiële aspecten dan aan, aan een soort van gedwongen verhuizing? Nou, wat mij betreft is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder... om ervoor te zorgen hmm. dat zo'n student kosteloos kan verhuizen. Hmm. En, en is zo, uh, als, ja, het is, dat is een economische wet. Als je weet, uh, hier is en dan gaat daar de prijs omhoog. Gaat dat ook uh, voor die 15 norm als je ergens anders een kamer moet vinden? Gaat de prijs dan omhoog? Ja. Ik kan me dan wel iets bij voorstellen. Ik heb zelf gemerkt uh, gedurende het verloop van mijn studie, uh, studententijd dat uh, de kamerprijzen natuurlijk wel omhoog zijn gegaan. Hmm. Ja, uh, dat is eigenlijk op dit moment natuurlijk in de complete woningmarkt het geval. Er uh, is gewoon ja, schaarste. Ja. Maar Linda, maar, ja, je kunt ook zeggen, de, de, de maatregel zal niet uit de lucht zijn komen vallen. Er moet een aanleiding voor zijn geweest, overlast. Studenten leven natuurlijk niet op kantooruren, zal ik maar zeggen. Ja, um, kijk, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk ook in andere studentensteden het geval. Uh, studenten houden er gewoon een ander leefritm op na. Ja. Die uh, zijn misschien wat uitbundiger. En zodoende is natuurlijk ook... Uh, nou, ik denk dat dat ook een van de belangrijkste redenen was om die 15% regel ja. in te stellen. Kun je er nog iets tegen ondernemen? Of is het uh, nou ja, aan de bel hangen en maar zien waar het schip schipstrand? Uh, ja, het is denk ik voor de studenten zelf natuurlijk zaak om hmm. na te gaan of zij wel of niet in zo'n legaal kamerverhuurpand ja. uh, zitten. Ja, en als dat niet het geval is, ja, dan zullen ze toch eens even snel contact moeten gaan opnemen met een verhuurder. Want uh, ja, het gaat niet altijd om verhuurders met meerdere banden. Nee. Dus die verhuurders zijn ook niet altijd in staat om vervangende woonruimte aan te bieden. Ik dank je wel. Uh, Marlinda Gras, voorzitter van de Groninger Studentenbond. Graag gedaan. Bye, dag. dag. dag. Lef kan de Duitse bondscoach Joachim Leuf niet worden ontzegd. Hij hustelde dus zijn opstelling behoorlijk door elkaar gisteravond voor de kwartfinale tegen Griekenland. En het resultaat mocht er zijn: een 4-2 overwinning en daardoor een plaats in de halve finale. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het leek wel of bondscoach Joachim Leuf gisteren een potje roulette in het casino ging spelen. Toen hij zei: houden we dat haak der verandering. Want geen muller. Geen Podolski, zelfs topscorer Gomez zat op de bank. Wel speelde Klozen en twee jonkies: André Schuurle en Marco Royce. Risicofreudigheid is immer goed. De gok pakte goed uit. Jackpot, 4-2 voor Duitsland. En vandaag mogen de twee jonkies aanschuiven om hun verhaal te vertellen. Een Siamese tweeling worden ze wel genoemd. Royce en Schurle, dikke vrienden. We zijn zeer goede vrienden. we verstehen ons, we zijn op einer Wellenlänge. En um, zo is, het denk ik, ook ganz wichtig. Oder gerade wichtig ook voor mij, dat ik zo iemand of ook nog Mario Götze, heb die einfach genauso tikken. Deze twee vrienden staan eigenlijk nog aan het begin van hun carrière. Maar toen, gisteren, was er ineens de mededeling voor Schürrle. Um, Kort na het frühstück heb ik dat ervaren. Op um, de weg tot het zimmer um, ben ik de bundestrainer over een weg gelaufen. Dan gab het een kurzes gesprek. Um... En daar hoorde hij het grote nieuws. En even later was ook Royce aan de beurt. Ja, ik heb het uh, van het teammeeting ervaren. Ik um, wens de bundestrainer natuurlijk uh, veel geluk. Uh, en zei dat um, hij rustig speelt. Dus meine, als je in de Bundesliga maakt, dat men zich was zutraut. Royce haalde zich aanvankelijk in de wedstrijd de woede van de bondskotje op de hals... door een grote kans te missen. Maar dat maakte die later weer meer dan goed. Groze vordert den bal. läuft de Papadopoulos voorbij. Provaart weer draaien. Marco Royce, Tor. 4-1. Een ziedend schot die hem zoveel kramp in zijn been opleverde... dat hij amper kon juichen. Hoe ik dan geschossen heb, heb ik dan een kramp gekomen. Die had zich dan hinterher weer gelöst. Ik weet niet of daar te veel, veel kracht hinter was. In ieder geval alles goed gegaan. De jackpot dus voor bondscoach Leuf tegen Griekenland. Maar wat doet hij in de halve finale? Zet hij dan opnieuw zijn geld op de jonkies? Ja, man hoeft natuurlijk dat man um, weiterhin die chance bekommt. Maar we weten alle dat we een team zijn. Dat het nu den een met het team. Een luxe probleem dus voor de bondscoach. Als je uit zoveel goede spelers kan kiezen. Ik denk um, dat könnte... dat... Ja, am Ende ook een Trumpf für ons zijn, dat we einfach zoveel so goede spiele hebben en jeder um, die leisting brengen kan. Het zelfvertrouwen bij de manschaft is inmiddels immens. Over de ambitie bestaat geen enkele twijfel. Het is ganz klar onze uh, ziel, ins Finale te komen en dan ook den, den pot te holen. Und... En dan, tot slot, de vraag waarin alles zat: aan Marco Royce, de man met het Kort deels geblondeerde Haar. Marco Ruiz, äh, had iemand schon äh, Ihnen gesagt, dass Ihre Frisur veel viel schöner alles. Äh, Mario Gomez? Also, ich habe die Frage jetzt so verstanden, dass Sie gesagt haben, dass meine Frisur schöner ist als die von Mario Gomez. Du hast es richtig verstanden. daarom sind wir ja auch so gespannt auf deine Antwort. Ja, Mario, <lacht> Ich Ik glaube, wir wissen alle, dass Mario auch eine schöne Frisur hat. Maar wie ze dat zo schön gezegd hebben, ik geloof mijn frisur niet. De interne haarstrijd heeft Royce alvast gewonnen van Mario Gomez. We eindigen ons inderdaad daarop dat we zu euch beiden zeggen: Je hebt die haare schön. De Radio 1 Sportzomer: De Festivaltent. Die tent, die Festivaltent, trekt deze Sportzomer van stad naar stad, van dorp naar dorp, van festival naar festival. En nu staat hij in Zeeland. Anne van der Veen? Ja dat uh, klopt. Ik ben in uh, Middelburg op het Zoutpark Festival. En uh, verderop uh, daar hoor je uh, iemand rappen, maar. Uh... Ik ben ergens en dat heb ik in de twee weken dat we die festivaltenten nu hebben nog nooit gezien. Er hangt hier een bordje en er staat op seniorenhangplek. En ik maak geen grapje. En um, dat vond ik al redelijk opvallend. Maar er zitten daadwerkelijk ja, senioren hier aan een kopje koffie. Met een koekje. Mevrouw, u zit op de seniorenhangplek. Ja, dit is een seniorenhangplek. Maar hebben senioren op zo'n uh, festival nou een eigen plek echt nodig? Nou, dat is wel gezellig. Een beetje zo met een beetje wat ouderen onder elkaar, dat vind ik wel. Ja, ja want dit festival, dat South Park Festival, dat heeft uh, in zijn... Uh, statement staan dat ze een festival voor iedereen willen zijn, dus uh, ja, ook voor senioren. En er zit nog een mevrouw, lekker aan een kopje koffie, ik kom even bij u zitten. De senioren u heeft uw plek gevonden. Ja hoor, heerlijk. het is hier fijn. En lekker weer, dus het hele maand is Het is er zelf, altijd. Ja. Maar die muziek, het staat wel hard. Verschrikkelijk, dat hoeft niet voor mij. En zeker niet dat er muziek, dat hou ik helemaal niet van. Maar ja, het is ook niet bedoeld voor ouderen, denk ik. Het is voor de jeugd natuurlijk. Voor ieder wat wil, zullen we maar zeggen. Maar uh, terwijl nu ook hier achter mij ook de muziek gaat spelen... er is niet alleen maar een senioren hangplek natuurlijk op dit festival. Er is hier zelfs een hele grote ster en zij klinkt zo. Ja, zo uh, klinkt ze dus die internationale ster die uh, dit festival heeft weten te strikken hier in Middelburg. Um, ze is heel groot in Zuid-Amerika, is voor de liefde en de muziek naar Nederland gekomen. Maar wie ze nou precies is, dat vertelt ze zelf even. Hallo, um, well, uh, yo me llamo Maricela, vengo de Venezuela en uh, traigo las raíces latinas y uh, pues vengo de un país hermoso y de un South America beautiful and ik I'm here in Holland and uh, I love it. Ze komt dus uit Zuid-Amerika, zoveel versta ik zelfs nog wel. Ze is daar een grote ster. Haar Nederlands is nog niet zo heel goed, maar gelukkig is haar vrouw hier ook. Ik uh, probeer een beetje te vertalen wat Maricella juist heeft gezegd. Uh, zij is opgegroeid in uh, Caracas, Venezuela. En daar heeft ze op haar dertiende als eerste gitaar vastgepakt. Is gaan spelen, is in bandjes begonnen te spelen. Uh, toen is ze gevraagd om uh, naar Bonaire te verhuizen nadat ze een lange tijd in covers, coverbands heeft gespeeld. Na Bonaire kwam Aruba en daar is ze eigenlijk heel groot geworden. Daar heeft ze ook tien jaar gewerkt en gewoond. En langzaamaan steeds meer haar eigen liedjes gespeeld. En dat brengt ze nu naar Nederland. Want wat voor muziek is het? Het uh, is een de van pop met latino. también un poco een beetje alternatief. En ja, Ja, pop, indie. Ja, zoals eigenlijk vanuit het Spaans is het best wel goed te verstaan. Popmuziek met uh, alternatieve invloeden. Uh, veel Latijns-Amerikaans, dat kun je horen aan de Congo's de en de Bongo's die bespeeld worden. Echt een beetje Latijns-Amerikaans ritme. Um, en independent, omdat ze alles zelf produceert en schrijft en maakt uh, op haar zolder. Dus vandaar ook de naam van de band Indie Attic. Indie slaat op uh, independent, maar ook op, op zolder. Dus uh, nu is ze een grote ster en dit is bijna ondoenlijk, want achter ons speelt nu ook een bandje. Dan zouden we een klein stukje a cappella kunnen horen. And it dat uh, was dus uh, Maricela, de internationale ster, die dit festival uh, heeft weten te strikken. En ondertussen is er net een ander bandje klaar. Dat is de Steady New Sounds. Nou, daar hoor je nog net de laatste klanken van. Um, Oh, ze gaan nog even door. Um, maar voor mij zit het er hier op in Middelburg. Uh, maar niet voor de mensen hier, want dit festival duurt nog wel tot een uurtje of tien vanavond. Onder andere Gerspark Doel komt hier nog spelen. Morgen um, staat de festivaltent in Den Haag en dan zijn we bij Park Ah, dat is mooi. Anne van der Veen, festival is gratis te bezoeken. Het festival waar ze zojuist over sprak. Anne in Slauspark, Middelburg. Het hele EK bellen met Frits of zijn dochter Barbara Barend uh, om het voetbal te bespreken. Vandaag is Frits aan de beurt. Goeiedag Frits. Hallo. Even over gisteren, Duitsland verdiend gewonnen van die Grieken. Er was geen veldje aan de lucht hè, voor ons. Ja, dat duren. was eigenlijk een kwartfinale onwaarde als ik eerlijk ben. Ja? Ze waren zoveel sterker in Duitsland. Het was zo'n krachtverschil. En dan kun je dus zien Portugal en Duitsland allebei door. Dat het al degelijk de pool dus doods was. Ja. En wat leuk was is, in Nederland wordt nu steeds ontzettend geluld over wie gelekt heeft. En wat voor invloed het lek heeft. Nou, ik kan je zeggen gisteren, voordat jullie mij belden, had ik even wat websites bekeken. Er stond om één uur al op een Duitse site... Klose erzet Gomes. Dus om 1 uur s middags was al uitgelekt dat Klose Gomes zou vangen. Op een ja. andere site stond al dat uh, Thomas Müller waarschijnlijk niet zou spelen. Want André Schürrle was op de training. Het was doorgelekt dat André Schürrle waarschijnlijk zou spelen. Lukas Podolski wist niemand. Dat was een verrassing dat uh, Marco Royce ook nog speelde. Maar daarmee wil ik aangeven... Ja. Er wordt overal en we hebben het over, de, en, uit, de opstelling is bekend. We nee, maar kennelijk, kennelijk is het een punt als je verliest. Hè? En als je wint, dan maakt het dan niet nee, nee, zoveel uit. Is het. Verlies en winst maken bepaalde sfeer bij dat soort ja. uh, toernooien. Dat is altijd geweest, dat zal altijd zo blijven. Binnen tegen ook, Denemarken had een boel gescheeld, denk ik. Dat had heel veel gescheeld, ja. Maar de, en dan was ook die wedstrijd ook heel anders verlopen. Ja. Goed, vanavond Spanje-Frankrijk. Eh, daar heb je het ook echt over. wel over een echte kwartfinale. Hè. Ja, um, dat is een echte kwartfinale. Ik bedoel, met... Met prachtige voorhoeders. Ik uh, bedoel, bij uh, Frankrijk een droomvoorhoede. En, en ja, Spanje heeft een fantastisch elftal. Maar er is wat gerommel ook bij beide teams. Hè? Voor het eerst een beetje kritiek op de Spanjaarden. Hoe zie jij dat? Nou, de Spanjaarden uh, proberen er een eenheid van te houden. Maar er is natuurlijk altijd heb je die strijd tussen Barcelona en Real Madrid. Ja, het wordt nu iedere keer gezegd van ja, die hebben dat wel opgelost. Die ego's en opzij. Nou ja, die hebben dat opgelost. Je weet, Winnie heeft het al gezegd. De Iniesta heeft voor het uh, EK gezegd dat. Uh, hij alle spelers van Real Madrid gefeliciteerd... toen ze kampioen zijn geworden. Maar, zei hij er meteen bij, dat was toch een kleine kat... de spelers van Real Madrid hebben mij de laatste drie jaar... nooit gefeliciteerd nou, <laughs> dat ze dat kampioen ben geworden. Dat was een grote affaire geworden... als ze van Kroatië verloren hadden, hoor, zeg ik je. En ze hebben op tegen Kroatië op de slagbank gelegen. Maar, maar nogmaals, Spanje scoort niet. Bij het WK geloof ik dat ze acht doelpen hebben gemaakt... waarvan er vijf door Via zijn gemaakt. Ja. En Via is er nu niet bij. En dat zie je ook nu weer... Ja, tegen Ierland scoort iedereen. Maar ze scoren maximaal één goal per wedstrijd. Met zo'n geweldig elftal. Dus dat biedt altijd... Duitsland scoort. Ja... En dus dat Duitsland met... de grote favoriet, uh, denk ik zo, als ik ja, jou zo beluister. Ja, dat is absoluut de grote favoriet. Maar het is natuurlijk wel een voordeel die ze hebben. Ja. Nasri, Benjamin, Ribéry, Frankrijk. Ja, Frankrijk, ja, ja oké. Okay. Maar goed, daar, daar loopt het ook niet zo van een leien dakje natuurlijk. Nee, uh, dat is ook gigantische ruzie geweest. En weet je ja. wat nu opvalt? Vanavond zal waarschijnlijk voor het eerst die centraal verdediger van uh, Arsenal spelen uh, bij Frankrijk. Die, hoe uh, die, uh, Porcel niet of zoiets, want uh, Mac is ge, ja. uh, geschorst. Wat loopt van dat de spelers van Arsenal falen op dit toernooi? Mertenzakke speelt niet bij Duitsland. Die Kozen keeper van de Arsenal, de eerste keeper van Arsenal, heeft volledig gefaald die eerste wedstrijd. De rode kaart en eruit gestuurd, is daarna door Titon vervangen. Ja. Uh, Robin van Persie heeft het niet gemaakt. Uh, nou, die, die centraal verdediging met Formalen bij Arsenal en Centraal speelt, mag nu vanavond voor het eerst spelen. Nou, Wolcott speelt morgen ook absoluut niet. Die mag misschien in ieder geval eigen golf. Maar het is gek dat die spelers van Aarschot niet waarmaken op ja, dit toernooi. Vreemd. Ja. Goed, Frits. Ik, ik dank je hartelijk. We gaan snel door naar de tennis. Dat interesseert je ook, want daar is het volgens mij net afgelopen. Mark Wassen. Tot mooi. Inderdaad, de wedstrijd gespeeld. Unicef Open 2012 gewonnen door Nadia Petrova. 6-4 in de eerste set, 6-3 in de tweede set in het voordeel van de Russin. Ja, de ervaring van Petrova, toch wel de, de, de meerklasse... maar vooral ook de eerste service van de Russin hebben, hebben de doorslag gegeven. Het is de elfde WTA-titel voor Nadia Petrova... en daarmee krijgt de Unicef Open toch ja, een goede winnares bij de vrouwen. David Ferrer dus bij de mannen. Nadia Petrova bij de vrouwen, dat is een naam... waar je toch internationaal gezien mee aan kunt komen. Stozer deed Jankovic, kleisters, Irani. Nou, om diverse redenen redden zij het allemaal niet. Uh, maar dan is Nadia Petrova is toch een goede ja, naam ja, op het, uh, op het de scorebord... De. op de erenlijst van de. deze dat Unicef de. open. David verheft dus de. bij de mannen. Ja. En Nadia Petrova en bij de vrouwen. Mark, betekent dat ook dat die Petrova... dat ze daar wat van kunnen verwachten zo meteen op Wimbledon? Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik weet haar niet haar exacte loting. Ik bedoel, ze gaat in ieder geval, en dat is wel belangrijk... met veel graspartijen in de benen gaat ze naar Wimbledon... met veel vertrouwen gaat ze naar Wimbledon... Het is toch lekker zo ja. met dit in je achterzak, ja. inderdaad. En datzelfde geldt ook wel van, van die Radwanska, die heel veel heeft gespeeld... uit het kwalificatietoernooi komt de finale heeft gehaald. Dus die zal ook misschien op Wimbledon, waar ze al een keer het juniorentoernooi heeft gewonnen... sowieso kan zij wel goed op gras spelen. Ja, daar, daar, daar kunnen we misschien met dit in de achterzak... kunnen ze daar misschien mooie dingen laten zien. Maar Jeroen, je weet, het het vrouwentennis ja. zou er mijn geld niet op zetten. Okay. Het vrouwenwielrennen, kun je daar je geld op zetten, Gio, vanmiddag? Oh. Okay, Wie bij het wielrennen kunnen we ons geld zetten? Nou, kun je überhaupt op de vrouwenwielrennen. Dat, dat begreep ik een beetje, had Mark zijn opmerking. Ja, vrouwen tennis, kun je daar je geld op zetten? Dat nou ook. Ja, ja, bij het vrouwenwielrennen kun je ja. redelijk je geld gaan zetten, omdat je wel weet ja, dat zeker uit. als het op nationale uh, krachten aankomt, dat Marianne Vos ja. normaal gesproken hier gewoon die titel moet gaan uh, oprapen. Maar of dat vandaag gaat gebeuren, dat is toch de grote vraag. We hebben het een aantal jaren geleden al gezien met Loes Gunnewijk, hè. die gunde ze echt letterlijk uh, de titel. Zij ja. heeft zo hard voor Vos gewerkt altijd uh, dat ze op een gegeven moment iets terugkregen in de vorm van die nationale titel. En dat zou met die Annemiek van Vleuten ook wel eens kunnen gaan gebeuren. Want we hebben natuurlijk straks in augustus, uh, of aan eind juli, hebben we de, uh, de uh, Olympische Spelen. We hebben Straks in september hebben we de wereldkampioenschappen. En daar worden alle ballen natuurlijk op Marianne Vos gespeeld. Zij zit in elk geval in die kopgroep met Lucinda Brandt, met Amy Pieters Dankjewel. en met haar ploeggenote Annemiek van Vleuten. De voorsprong ja. trouwens is aardig opgelopen hoor. 4 minuten 45 seconden op het eerste peloton. Tim en Tom, die kunnen niet wachten tot het 4 uur is. Dankjewel, Giel. Ik ga de Giel smeren. De Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal.